Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Vechtpartijen, drugsverkoop en zelfs prostitutie op toiletten. In de eerste vier maanden van dit jaar kwamen bij de onderwijsinspectie... ...370 meldingen binnen van heftige incidenten op scholen. Dat is een record, zegt RTL Nieuws. De inspectie heeft er wel een verklaring voor. Wat je wel ziet is dat een school toch een soort mini-maatschappij is... Hè? En wat we in de maatschappij ook zien, zeker verharding. Wat sneller dat mensen, vaak nou, leidt tot meer escalatie, meer bedreigingen. En dus wat je in de maatschappij ziet, zie je ook op school terug. En vandaar denk ik dat wij ook die meldingen zien toenemen. Ook docenten zeggen zich vaker onveilig te voelen. Ze vinden dat schoolbesturen te weinig doen om de criminaliteit tegen te gaan. Een man van 32 die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd neergeschoten in Rotterdam, is alsnog overleden. Het gaat om een man uit Den Haag die werd neergeschoten bij een café. Hij werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht... maar heeft het dus niet gered. Er is iemand opgepakt. De politie weet niet zeker of hij de schutter was. En check voordat je donderdag op pad gaat met je stempas en ID eerst even of je stembureau er wel is. In veel gemeenten zijn het er minder dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. Vooral in grote steden blijven veel gymzaaltjes en buurthuizen waar je vorige keer kon stemmen nu dicht. In Rotterdam bijvoorbeeld gaat het om honderd minder stemlocaties. Volgens het AD is dat omdat er waarschijnlijk minder mensen op komen dagen. En een lucratief dagje magneetvissen voor een stel in New York. Ze trokken een kluis uit het water en kwamen erachter dat de inhoud er nog in zat: twee dikke stapels cash. In totaal zat er bijna een ton in. De man en vrouw konden hun ogen niet geloven. was like two stacks of freaking hundreds. Yeah, and I did not believe it. I thought it was a ja, joke. Of ze er iets aan hebben, is nog wel even de vraag. De biljetten zijn door het water flink beschadigd. Het is niet duidelijk of ze het geld kunnen inwisselen. Het weer nog, veel grijs en amper zon met af en toe wat motregen. Dat stelt niet heel veel voor. Het wordt 16 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A7 richting Zaanstad...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 because you've never known, never seen, never smelt, never felt the rain, rain, never thought of rain, rain, rain... Hans, het gaat over de regen. Goedemorgen, ja, Goedemorgen nee, Zandvoort. Nee, we hebben seen the rain, geloof ik, hè? Ja, ja dat, dat, dat uh, zo. zo, naaien, dat zo heet het vrolijke liedje. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort vanuit Pluspunt. Vanuit Pluspunt in, in Zandvoort Noord. En waarom zitten we daar? We hebben het buurtfeest in Zandvoort Noord. Zandvoort Nieuw Noord eigenlijk. Hè? Sport en spel hè? Sport en spel. Alles is er aan de hand. We gaan uitzenden van tenminste Goedemorgen Zandvoort van 10 tot 1. Ja. En daarna nemen onze collega's van Zandvoort op zaterdag over. Ja. Rob Harms en Benno Veugen. En die gaan door tot 5 uur. Dus dat Samen is, met uh, Thomas. We maken hier Techniek. gewoon uh, 7 uur live radio, Zandvoort uh, FM. Nou, beginnen. beloofd dat hè? Ja, beloof dat, want uh, we hebben onze eerste gasten aan tafel zitten. Dat is Roy van Buren. welkom Roy. Ja, goedemorgen. Je, je hebt je, zo je verslapen, uit. heb ik gehoord hè? Ja, ja, ja ik wist maar, dat jullie dat... <laughs> ja, zeker. Uh, Roy, is, Roy is de organisator ja. hè, he, uh, de grote organisator. Je hebt je verslapen, zei ja, je. Ja, we waren hier vannacht nog bezig, tot een uur of half één... ...om uh, wat dingen klaar te zetten, uh, hekken neer te zetten en alles. En toen ben ik gewoon echt letterlijk mijn bed ingerold met de wekker aan. En ik word wakker en die hele wekker is nooit afgegaan. Maar je maar bent ja, er. Ik ben er. En, en, ja. en gelukkig ook uh, op tijd. Want het staat allemaal. We hebben net even een leuke bui op ons hoofd gekregen. Ja, want ja, maar. Jij moest, je moest hier om half zes zijn. Maar dat ja. redden je niet, hè, geloof ik. Dan. Maar dat maakt niet uit. Ja, maar, dus. maar, maar. Ja, het is er. En het staat en gelukkig hebben we heel veel fijne vrijwilligers die al begonnen waren. Ja. Want het is tien en, uur. Want om tien uur begint het. Ja, nou, half elf uur, is de opening. Hè? Ja, half elf is de opening. Maar om tien uur begint het evenement. maar door de regenbui loopt we een half uurtje uit. Uh, de kofferbakmarkt mensen gaan nu opbouwen. en okay. Die grote buis is nu overdreven. En, uh, en we kunnen nu een beetje echt gaan beginnen. Ja, vanaf half elf uh, wordt het gewoon droog. Ja. En dan blijft het de hele dag droog. Wordt Gelukkig wel. Het zonnetje schiet, gaat schijnen. zonnetje. En de lucht wordt blauw, hopelijk. Uh, Juist. Ja, even ja. in het kort, uh, ja. Roy. Kun jij zeggen ongeveer wat er gaat gebeuren? Ja, heel kort, of, uh, heel kort. We hebben in ieder geval een evenement willen neerzetten om mensen met elkaar te verbinden. Dus we hebben allerlei elementen erin gebouwd. We beginnen met de kofferbakmarkt die tot 4 uur Duurt. Daarna hebben we een koffieconcert uh, uh, met Lin May, Gor Jorgen Marne Moet ik goed uitspreken. Ja, en, onze, ah, onze, en, van, onze en Adam af, Spoor. Ja. Uh, en dan hebben we ook nog uh, Lin May. Uh, dan hebben we een land, dance, uh, workshop met line dance van Pluspunt. Dat is wel heel erg leuk. Uh, is dat binnen of uh, buiten? Buiten, buiten okay. voor het podium. En dan hebben we een verbindingsmarkt, hebben we ook nog hier op de Vlemingstraat uh, vanaf 12 uur, waar alle lokale organisaties met elkaar verbinden en ook nog met de buurt. We hebben uh, onder Pride at the Beach, het Sans Museum, uh, de Brand, weer stoppen met rokenbus, pluspunt en nog heel veel. Maar er andere. zijn ook artiesten die optreden? Uh, ja zeker. En wie zeker? zijn dat? Uh, dat is Roy Donders. Zo. En uh, Roy Donders, Mike Dane, Jert van Den Berg, dat is een dorpsgenoot ook. Uh, uh, we hebben Maral en Daan die zijn al vaker in Zandvoort op komen treden. ook bij jullie op de radio trouwens en, uh, en we hebben DJ Mick, DJ Face meneer die komen nog optreden. Ja, DJ Face meneer die zag ik ook staan. Ja, uh, ja, ja. dus uh, we een leuk programma ja. en wat ook nog leuk is, DJ Lady Mix geeft een workshop voor kinderen op het podium. Dus okay. Dus kinderen kunnen gewoon als ze nog luisteren kunnen zich aanmelden bij het podium om mee te doen met een DJ workshop vanaf. Uh, twee uur. Uh, we hebben de open luchtbingel van 1 tot 2. Uh -huh. uh, daar een kaartje kost 3,50 en dan kan je meedoen bingo'en. En dat was vorig jaar echt een succes. het staat best wel vol. En uh, hele leuke prijzen te winnen, waaronder afrotroskaartjes voor het muziekfeest van het okay. jaar. Uh, familiepakketten en dergelijke. Dus genoeg. En ook nog een loterij. Hè, aan het ook nog. Met ja. bomvol prijzen, maar allemaal gesponsord door de ondernemers van Zandt nou, okay. Dus daar okay. ben ik heel ja, trots op. Hey Roy, hoe lang ben jij aan het voorbereiden hiervoor? Half uurtje. Of nee, een half uurtje niet. <laughs> <laughs> half jaartje wil <laughs> Ik zeg, zo moe ben ik hoor. Ja. Ja, een ja. half jaartje. Hey, ja. Jij bent erin uh, vorig jaar mee begonnen, he? hier. De buurt ja, voor het vee. eerst. Ja. Waarom ben je ermee begonnen eigenlijk? Omdat ik. Een, uh, uh, ik had een tijdje terug mijn bedrijf hier in Zandro-Noord. En uh, ik vind dat deze wijk gewoon meer verdient dan dat het krijgt. En dat het een ondergeschopen kindje is. En ik vind ook echt dat. Uh, de afgelopen drie jaar de gemeente, maar ook alle organisatoren in Zandvoort. Best, hun best doen om deze buurt toch ook niet over te slaan. En dat het eigenlijk alleen maar aan het groeien is. En daar ben ik enorm trots op. Ja. En ook blij dat we dat... Ook met de buurtfeest hebben kunnen bereiken. Maar ook, uh, ook met alle andere maar partners. Wat, wat miste jij dan in deze week? Nou, toch wel meer: Reuring. wijkfeestjes. Uh, wijkfeestje. Het was eigenlijk de bedoeling om een wijkfeestje te organiseren. Nou, je kijkt naar buiten. Het is geen wijkfeestje meer. Nee. Uh, maar uh, het was wel de bedoeling om het eigenlijk een beetje als Oud Noord te doen. Gewoon een rommelmarktje en, ja. uh, en, en, en wat spelletjes, en klaar. Maar het ene na het andere kwam er achteraan. Ja, dat heeft tot dit geleid. En hoe is de reactie van de mensen zelf uit Noord? Uh, leuk. ja Le Le Le Mensen vinden het leuk. Dat en de vorig jaar wordt het geslagen? Hè? Ja, zeker. Ja, ja. zeker Vorig jaar hadden we rond, uh, rond de 1500 mensen uh, bezoekers. Okay. Ja. En hoe, maar hoe merk je dat, dat het uh, succesvol is? Komen ze naar je toe? Of uh, ja, de uh? mensen komen echt naar me toe. En de reacties op Facebook, foto's die je doorgestuurd krijgt. Maar ook, ik merkte ook dit jaar gewoon dat er veel meer mensen zelf naar me toe kwamen. Ook van, oh, wil meedoen, ook wil helpen. We hebben 35 vrijwilligers... En en die doen elk op hun eigen gebied. Van elektriciënt tot aan het geluid. Uh, die helpen allemaal mee. Nou, keurig. Ja. Ja. Nou, luister Roy. Je hebt in het voorgesprek al gevraagd om het niet uh, te lang te houden. Nee, zeker ik niet. Ik had mijn was ingedrukt. <laughs> ja, gelukkig. En, uh, vijf ja. minuten mochten we. Ja. Dus, uh, want jij bent erg druk. Want je gaat je voorbereiden op de opening. Het is wat, uh, he? ja. een grote artiest. Die en, mag en je op bepaalde de, tijd ja. In, uh, interviewen. Ja, ja, zeker weten. En nou, ik, nou, ik zag uh, burgemeester Molenburg. Ja, hij is op mij aan het wachten. Dus ja, hij is aan het wachten. Maar even nog voor het hele programma. Ja. Voor mensen. Die thuis, dan denk ik veel we wel een elementje mee uh, pikken. Het programmaboekje staat op standfitdesign.nl/slash buurtfeest. Okay, en dan kan je het ja. downloaden. Maar ze nou. liggen ook overal, hè? Uh, ja, bij onze informatiekraam naast het podium. Oké. Okay. Ja. ja, het is dus bij v uh, Flemingplein, uh, naast uh, de grote uh, supermarkt. Ja. Hoe heet hij ook weer? We de, mogen deka? De, de, is het de Deka? Nee, de Vlame, ik denk de FOMO. De niet zeggen. Mogen Sorry. Niet zeggen. de FOMO die no Vormen nooit ergens aan zeggen. meedoet. De als je er drie zegt, Albert Heijn, uh, Fomar en Deka. Oh, dan dat mag. Dat het mag. Het, ja, mag ja, het. Ja. Nou, het is in ieder geval bij de FOMO, Fleming Plein, algemeen bekend bij Plus Zitten we binnen en als u iets aan ons kwijt wil, dan kunt u altijd binnenlopen. De hele dag zitten we er. Roy, dankjewel. Jij gaat je. Succes ermee. Succes. En een topdag, hè? En ik uh, kom straks met de microfoon af en toe buiten lopen. En dan komen we elkaar weer tegen. Dankjewel. Daar ga ik vanuit. Okay. Dankjewel. De Muziek. Muziek. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. It's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes the soup a Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes.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 Street tonight, And the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls, the girls in the hair. While the shot and men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head feels Where you gonna go? Where you gonna go? where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake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 Talking about rubber ragger and his my leg through And where you gonna go And where you gonna sleep tonight And you singing the song singin' this is a life And you wake up in the morning and your head just twist the stars Where you gonna go? Where you gonna go And where you gonna sleep tonight And you singing the song, singin' this is a life And you wake up in the morning and you head the the stars, where you gonna go, where you gonna go?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 Weet jij wie dit is, eh. Even ja, McDonald of zo? Ja, je bent gewoon heel goed bezig. <laughs> ja, ik ja, vind ja. het zo leuk dat jij muzikaal zo onderlegd bent. Ik moest even diep graven <laughs> ja, in mijn, mijn gegeven. Ja, maar we ja. komen er altijd wel achter. Maar ik dacht eerst de Les Humphries Singers. Maar nee, dat, nee is, uh, uh, oh, dat is Mexico. Ja, okay. dat is uh, Mexico. Dat lijkt er wel op. Goed, maar het is nou, nou ja, al ja we, we zijn weer twee uh, plaatjes verder. En, uh, op 1 juni uh, 2024. Ja, uh, uh, over tien uh, minuten gaat het, uh, gaat het los. Hij wordt, uh, het wordt zo geopend door uh, burgemeester uh, David Molenburg. Ja. En, uh, nou, Samen met Roy en... Um, en nou, we zagen een hoop mensen zitten van de, van de uh, markt, van de, hoe heet dat, de, Ja, de Caribbean Brass nee, International. Nee, nee, ja, die komt ook, maar de, koffer, de kofferbakmarkt. Oh, de dat kofferbak, ja ja, ja. ja, En ik kwam hier vanmorgen aanrijden om uh, iets voor half tien. En iedereen zat met uh, plastic over zijn spullen en zo. Ja. Dat was een beetje vervelend gezegd. Maar het is inmiddels volgens mij, uh, gent? Ja, het is nou droog, het is nou droog. Dus uh, iedereen uh, zou ik zeggen... Ja. In Zandvoort, Noord, Zuid en Oost en West. Ja, kom gezellig ja, deze kom kant op. Kom gezellig naar uh, de Want de Zandvoort. het is echt de moeite waard. Er komen de leuke artiesten straks. Uh, ik zal een paar noemen. Maral en Daan. Je kent ze wel. Ja, dat bedoel ik. Uh, DJ Mick. Uh, Roy Donders. Onze eigen DJ. En uh, natuurlijk DJ Lady Mix. Ja, Lady Mix. Dat ja. Is altijd goed. Altijd en goed. dan ja. Mike Daanen natuurlijk. En, en Mike de, Dana, ja. er net al even over. En uh, DJ Face meneer. Ja, die is Ken je die? die nee, service? zeg maar niks. Oké, okay, nee, goed Jij in ieder Jij wel? Mevrouw. Ja, nee, ik heb een keer een feest meegemaakt. Dat was, was die meneer ook. En was die goed? Ja, perfect. Helemaal ja? Top. Ja, ja, en een ja, groot ja. feest. En Roy uh, donder, uh, Donders. En Roy Donders, ja. Ja, ja. daar praat je niet over. De, de eerste het beste natuurlijk. Een bijzondere he? man vind ik dat. Ja, heel bijzonder. Ik, ik, kan, ik weet niet wat ik ermee kan, maar um, zingt hij ook? Nou, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik zag wel ja, dat je zin. Ja, Thomas die knikt. En, ja, uh, zingt hij ook? Ja, die zingt uh, wel. Misschien dus, hebben we een uh, plaatje van hem straks. Maar, uh... Nou, misschien kan je een handrekening vragen, Hans. Ja, nou ja, goed. <lacht> ja, je, ik heb, ja, je ik, weet het niet. Ik heb een pen bij me. Hè, dus, uh, <lacht> ik, ik ben er helemaal op voorbereid. ben er helemaal op voorbereid. Hé, hey, en uh, nou ja, in, in Noord is natuurlijk wel het een en ander aan de hand. <lacht> want jij hebt uh, in uh, het krantje van uh, 30 mei, van afgelopen gisteren, uh, uh, een, een, een, een stuk geschreven over de herinrichting van Nieuw Noord. Ja, dat was Eerder... van start is gegaan. Ja, daar wordt natuurlijk al eerder over geschreven. En uh, alle plannen die stonden ook al in, uh, in de Zandvoortse Eerder natuurlijk. Mm -hmm. Want er is maar liefst uh, 23,6 miljoen euro uitgegeven. Wordt er uitgegeven door de gemeente. Ja. Om het hier uh, beter te maken. We gaan daar straks nog een keer over praten met, uh, met ouder Hendricks. Telefonisch. Maar uh, ja, het, het, moet, het wordt allemaal mooi, het duurt wel vier jaar. Dus, uh, hoop, hoop nieuw groen erbij. Hoop um. nieuw groen inderdaad. En uh, ik zag al dat, uh, dat ze graag willen dat het ook onderhouden wordt. Nou, dat zag ik niet in een het... stukje. Maar daar gaan ze wel uh, 75.000 euro per jaar extra voor uittrekken. Okay. Dus ze willen het wel goed gaan, uh, gaan uh, onderhouden, ook. dat moet haast wel. Hè? Ja. Er komt geen helmgras, dat uh, extra erbij. Is nu, dat is nu veel in Noord. Ja. Maar daar was toch een hoop bezwaar tegen, want uh, allerlei uh, papiertjes en dingetjes die komen tussen dat helmgras te ja, zitten. En het is heel moeilijk om dat weer op te ruimen en gedoe, allemaal. Okay. Dus het worden bomen en uh, nou ja, dan hoop ik niet dat ze palmbomen neer gaan zetten. Maar een beetje bomen die tegen de wind en de zout. Uh, ja, ze hebben ooit palmbomen op de boulevard gezet. Echt waar? Maar. Ja, echt waar. Echte palmbomen? Echte palmbomen. Ach, je meent het. Ja, die hebben er geloof ik uh, paar drie uur gestaan. Een paar maanden gestaan. <laughs> maar die waren er gewoon weg. Eén dag, één dag, hoor ik hier. Meen je dat, ja? Eén dag. Onvoorstelbaar. En toen waren ze weer weg. Nou, maar ja, het stond wel mooi ja het staat er zijn toen een heleboel foto's gemaakt <laughs> maar na één dag waren ze alweer weer verdwenen geloof ik. want ze waren omgewaaid. ja dat is wel heel vervelend ja natuurlijk. daar heb je van ja je moet hier goed in soms moet je goede bomen hebben en uh, we hebben nou ja, het is met... natuurlijk altijd lastig om hier groen uh, te houden en, en uh, goed te ja, houden maar goed er wordt een hoop geplant heb ik begrepen en het uh, ja, en er komt een betere uitstraling maar dat gaat wel vier jaar duren en uh, dan heb je wel uh, heb je wel wat moois volgens mij ja Hé, en uh, hoe gaat het met de parkeerplekken hier? Want er uh... is natuurlijk ook wel een hoop over te doen. Hans. Ja, is, nou, in Noord hebben ze eigenlijk nooit echt veel last gehad hè, van een gebrek aan parkeerplaatsen. Maar het is wel de bedoeling dat het aantal parkeerplaatsen gewoon gelijk blijft. Oké. Okay. Dus dat is, dat is inderdaad wel de bedoeling. Maar ja, um, uh, ik mag het bijna niet zeggen, maar je weet het nooit, hè? Ik bedoel... Uh... Ze zeggen wel eens van, uh, dat er hier bij de Zuid ook een hoop parkeerplaatsen zijn verdwenen op een gegeven moment. Nou ja, ik, ik liep daar vanochtend. En, uh, het is, uh, met je dus rondje, met Guus? Met Guus. Nou, leuk. En uh, Guus heeft het dan ook goed in de gaten. Ja. Uh, er zijn wel een hele hoop uh, parkeerplaatsen nu bezet. Het is heel in in erg de druk. Zuid bedoel je? Ja, ja, dat is niet normaal. Er zijn enorm veel Duitsers. Ja. Ik reed uh, door de Halterstraat. Er ja. stonden alleen maar Duitsers. Ja, en in, in de Zuid ook? Ja, nou ja, dat is een ja. goede zaak. Ik bedoel, uh, ze ja, zeker. zullen ongetwijfeld weer een hoop vrij hebben en zo. En, en ze, ze geven nog eens wat uit. En, uh, ja, de ronde. is goed voor de middenstand. Ja, en, zeker. Uh, ja. Ja. En, en ik denk dat Zandvoort toch grotendeels uh, drijft op, uh, op, op, uh, op toerisme. Nou, dat, dat, dat ben ik van, van overtuigd. En, en uh, niet alleen toerisme voor, uh, voor het dorp zelf, maar ook voor het circuit en zo. Ja, circuit ook, natuurlijk. Ja. Uh, over het circuit gesproken, we gaan over twee weken, drie weken, we kijken 22, 23. Ja, dan gaan we dan doen we live vanuit het circuit. Hè? Live vanaf het circuit gaan wij twee ja. dagen zitten weer. En ja. dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Dat was een aanleiding van het 75 jaar bestaan van het circuit. Maar en nu is het voor we de, de om het nu de uh, historische, historische Grand Prix. Ja. Nou, gaan we leuke gesprekken voeren met mensen die daar een uh, nou, oude historische. Auto's, uh, ja, historische. historische. Lekker historisch ja. zitten te zijn. <laughs> we gaan <laughs> maar ook heel veel met elkaar praten. Ja, absoluut. <laughs> uh, Nogal ja. historisch ab ja. worden. <laughs> <laughs> maar uh, er rijden enorme leuke auto's die samen trouwens ook weer te zien zijn op zaterdagavond. Ja, door het uh, dorp, hè. Goed he? zeg, 22 is dat. Uh, ja, ik dacht 22. Ik zal ze even juni even, op zaterdagavond. eens even kijken voor je. Uh, gaat het weer gebeuren? Dat gaat uh, onze grote vriend en medepresentator. Juni, hè? Ja, bij Juni. Uh, onze medepresentator. Ja, 22 ben zaterdag. zaterdag. Ja, die gaan er weer regelen. Dus uh, vanaf een uur of vijf, zes komen die wagens weer uh, door het dorp. Ja. En dat is altijd een heel leuk uh, evenement, moet ik zeggen. Dat is zeker een Dus meek, uh, wij gaan er ook zitten en uh, uh, weer met uh, uh, medewerking van uh, Benno Veugen en, uh, en Rob Harms. Dus uh, we maken daar weer een hele leuke uitzending van... Uh, uh, kom je ook trouwens, gij? ben je er ook bij? Ja, aan? ik ben erbij natuurlijk. Ah, dat doe je goed, dat doe je goed. Ik, ben natuurlijk bij. Ja, ik heb je hard nodig. Ja, nee, samen. Dit, samen uh, dit, uit. Je, je kent die twee, die, die, die twee oude, oude ja, dakjes. Samen uit, uh, samen op de school, hè? Ja. <laughs> Oké, okay, nou het is uh, nu vijf voor half elf. Uh, ik ga zo even met de microfoon naar buiten. Dan ga ik live verslag doen van de opening. Die komt er straks aan. En dan gaan wij even een uh, stukje muziek draaien. Ja. ja, ik heb wat uitgezocht. Ik ben benieuwd of jullie weten wie dit is. Uh, Laten we zo uh, even, denk, uh, Thomas. Les Zingers, nee? Ik ben zo verliefd, ik ben de weg even kwijt. Oh, ik weet het echt niet meer, dus ik vraag het jou. Wat moet ik nou vanavond? Y'all Wanneer je bij me bent, dan is het net of ik zweef.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 Nooit. Yeah. Ja, Bruno Marsje. Ja, Today ja, I Don't Feeling Doing Anything. Hans, jij bent live? Nou, nee. Nee, nee, nee. <laughs> Wacht, we gaan het even opnieuw proberen. We gaan het opnieuw proberen, hoor ik net. Het blijft natuurlijk een technisch verhaal, hè Hans? Hans staat naast me met een, met een, een, zeg maar een, een set. Ik ben bang dat ik alles laat vallen, hè? Dat is heel veel. Echt waar? Hij laat alles vallen, dames en heren. daar ben ik bang voor. Dan is het sneu, hè? Want dan, uh... Hans, kom eens bij me. Dan kan je even bij Thomas komen, Hans. Het is wel leuk hè? dat de luisteraars gewoon meedoet in het, hele, in, het, in het hele technische gedeelte hoe dat wordt opgelost. En op welke manier het wordt opgelost. Want Thomas is natuurlijk de technicus onder ons. En uh, ja, die uh, begrijpt er alles van. Hans is wat minder, maar dat heeft wellicht met zijn leeftijd te maken. Dat heb ik overal op de tweede, hè? Vanaf een keer, proberen, Hans. We gaan het nog een keer proberen. Lopen, maar dat niet. Nee, nou, ik begrijp er alles van. Het is natuurlijk, het is allemaal niet makkelijk. Ik heb, ik heb nooit gezegd dat het makkelijk was. Nee, nee. Uh, ZFM, uh, uh, goedemorgen Zandvoort. We, uh, we, we zijn hier live uh, in uh, Zandvoort Noord nee, ja. bij het, uh, bij het, uh, ja, het helemaal, het, het, het, uh, hoe we het eigenlijk, het buurtfeest. Het buurtfeest in Zandvoort Noord. En uh, dat duurt tot zes uur in de Vlemingstraat. Kom gezellig langs als je dat wil. En uh, uh, maakt niet uit welk gedeelte van Zandvoort of Haarlem je komt. Uh, je bent van harte welkom. Het is hartstikke leuk hier. Het is, uh, de, de gezelligheid zit er al redelijk in. En uh, met een beetje mazzel gaat Hans zometeen uh, richting. Uh, ja, richting de, de, de, de, de Vlemingstraat om te kijken wat er allemaal uh, gaande is. Om half elf, dat is ongeveer nu, wordt het geopend door burgemeester David Molenburg met het optreden van Caribbean Brass International Podium. En nou, dat uh, belooft dat Hé, Hans? Nou, zeker ja. Ik uh, weet niet of is toch deze microfoon... Nee, die staat nog niet open. Nee, maar... Uh, ja, ik... We proberen dus contact te zoeken en het is erg lastig. Uh, Wacht even, uh, Hans. Waarschijnlijk... Want dan misschien is het aardig om je microfoon even open te zetten. Ja, even open, maar waarschijnlijk uh, komt het omdat uh, we te ver van elkaar afstaan. Dus daar zeker een halve meter van elkaar Ah, dat is het. Hé, hey, daar gaan we. Hé, hey, ik hoor wat. Ah, het is gelukt hoor, als het goed is. Kijk, als het goed is, is het gelukt. Ja, het blijft natuurlijk techniek, hè, dames en heren. En. Uh... Ja, je bent een gesprek, Hans. Hans <laughs> is in gesprek. Je moet met... me niet ophangen, hè, Hans. Hans <laughs> is in gesprek met zichzelf. <laughs> het moet allemaal niet gekker worden, jongens. Wacht, probeer het ja. nog één keer. Ja, hey, de samenwerking heet De Wijkaanpak. En uh, ja, woon je daar in Nieuw-Noord, dan uh, zijn er een aantal doelen die de Wijkaanpak uh, uh, aanpakt: dat zijn de veiligheid in Nieuw-Noord, sociaal en sterk gezond Nieuw-Noord. Vertrouwen en deelnemen in Nieuw Noord. Voorzieningen groeien mee in Nieuw Noord. En natuurlijk uh, op de eerste plaats comfortabel wonen in Nieuw Noord. En uh, ja, uh, de komende jaren zul je vaker horen over de wijkaanpak. En uh, we hebben ieder jaar geld en uren gereserveerd om uh, plannen snel uit te kunnen voeren. Ik hoor, ik hoor mezelf een klein beetje terug in een echootje. Hoor je mij? Ja, dan komt ja, ja. de Hans al, ah, nu door drie microfoons ja, Volgens mij ben ik op de radio, maar nu ga ik heel snel naar buiten. En dan, uh, ja, doe dat Hans. Want, uh, ja, dat ga ik doen, want uh, nou, ik loop nu naar buiten bij Pluspunt. Kijk. Want iedereen staat klaar uh, buiten om uh, de opening mee te maken. Nou, Spanning en sensatie en, Hans. Uh, ja, de burgemeester staat volgens mij op het podium. Hoor je mij ook Hans? Nou, regent gaat het wel weer regelen. Het is natuurlijk wel heel erg jammer. Hans, hoor maar, je mij ook? Uh, ja, we zijn hier bij een uh, wethouder masqueré. Lars, uh, leuk dat je er bent. Gaat het weer regenen, merk ik. Ja, het gaat weer regenen. Langs ja, oh, nou, want het zou trouw blijven. Maar uh, leuk dat je er bent. Uh, wat vind je van dit buurtfeest? Belangrijk dat het gebeurt? Ontzettend belangrijk. Uh, uh, heel goed initiatief. En uh, nou, vorig jaar scheen de zon. Ja. Dus ik, uh, ik uh, hoop dat de zon zo weer gaat schijnen. Dat hoop ik ook. Voor iedereen, hè? Voor alleen, ja. Niet alleen Voor ons, maar voor iedereen. Nou, ja, nee, maar dat we uh, moeten we hier wel droog blijven, dat zou wel lekker zijn natuurlijk, maar het komt behoorlijk naar beneden nu. Dat is wel jammer. Dat is, uh, dat is zeker jammer, maar ik begrijp net dat het rond elf weer droog wordt. Ja. Ik hoop dat iedereen uh, vrolijk wakker wordt, zich netjes gaat aankleiden en zo. Yes, die grote ja. ketalen, denk ik wat... Misschien is het goed naar zo'n Noord, dankjewel Was En veel plezier nog vandaag. Uh, we horen trouwens op de achtergrond uh, de brass band. Uh, nou, nou ah, weer even naar binnen. Want het, uh, het regent pijpenstellen nu even. Want het, ik heb geen zin om verschrikkelijk nat te worden. Nee, dat begrijp dus ik. Ik kom, weer er onder bij jullie. Want ten eerste is de opening nog niet uh, gebeurd. En ten tweede word ik, uh, word ik helemaal nat. Dat is niet de bedoeling. Nee. Hé <lacht> hey Hans, dus Hé hey Hans, jij ja. wel een verzopen We kat. Het regent pijpenstellen. Nee. Ja, maar goed, ja. goed uh, over, over tien minuten is het helemaal droog. En dan, uh, Je kan nu beter via de, de opening. opening. Ja, ja, ja. Ja, de, opening is, de opening is nog niet. begonnen. Uh. we leven uh, uh, bijna tien over half Ja, we lopen, achter, hè? we lopen achter. We lopen een beetje achter, Hans. Maar, maar dat maakt het hele programma duurt tot zes uur. Hè? Ja, dus, dus we hebben, we hebben nog even wel leven. Tijd, maar dat kan ook kwart over zes zijn. Ja. Hoor. Ja, ik hoorde wat ik zei, de, de band hoorde ik al op de achtergrond. Oké. Okay. En het zou jammer zijn als het nu helemaal verregent, want het, uh, het komt met bakken uit de lucht op dit moment. Maar nogmaals, uh, over een half uh, uurtje is het gewoon droog. Het is jammer voor die, al die mensen die met die kofferbakmarkt staan. Ja, dat is dan vervelend. Bedoel, die ja. moeten alle spullen... Uh, aan ja, zeg maar, de andere, uh, andere kant, het is wat het is. Hè? Als het uh, regent, dan ja. doen we er weinig aan. Dan we doen we er weinig aan. Ze kunnen beter uh, positief uh, dus dat blijven Als het ook nog zo zou zijn dat je dat kon betalen, weet je wel, uh, Precies. weer, ja, dan, ja, uh, dan krijg je een hoop uh, problemen in de wereld. Ja, ja zeker. Nou, Misschien kunnen we nog één uh, liedje doen, uh, een, een song... Uh, leuke zon, en dan uh, gaan we straks nog even uh, verder proberen. Ja, muziek van Thomas, altijd goed. Ja, Alles goed, altijd ja. goed. Jeugd van tegenwoordig, get Spanish. Dat zeg ik. Hola, supermercado. De la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish, get Spanish hola. Supermercado. De la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish, hola. Preng, preng, el o no. olasi. Oladil, wie die di, di, jij? Het is Ja, wij. Ik bestang, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nicker, yo no quiero. Hangen met mensen, ik quero. Hier, neem me Spaanse toe. Donde st sta mijn dinero? Ben als lotjes en tot ziens. Vetvelente, nunca nooit vriend. Los gezelligitos, donde genitos. Oh, Costa del Sos. Los gezelligitos.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 Spasso was is so for the house chorizo Bocadillo con Manchejo, that is Fabajejo El Anos del diablo. Oh, del diablo, that is the costa that de is eso is costa El de Anos eso. del Diablo, that is the costa de eso Yo quiero esnifar Yo quiero vomitar Yo quiero comer ho, desbenjo coño, venjo Los Gestelejitos, donde están genitos? Oh.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 Als het goed is gaat het gebeuren hè? Als het goed is gaat het gebeuren jongens. Want uh, iedereen staat klaar hier uh, in Zandvoort Noord. Om het. Dat is nou wel erg jammer. Oh Hans oh, oh, is er al. Buurt te openen. En Hans uh, is aan de beurt. Hans kom erin. in. Fantastisch een mooie feest heeft de burgemeester het over. Dat is alleen maar goed. Gefaciliteerd door de gemeente onder andere. Ja, de, uh, Roy heeft een uh, subsidie gekregen. Voor dit feest. En daar gaan we zo even met de burgemeester over praten over uh, de manier waarop de subsidies worden gegeven. Want we kunnen meer buurten, zeg maar, subsidies aan gaan vragen. Daar is een bepaald budget voor uh, vrijgemaakt. En dan gaan we dus zo de burgemeester wel even vragen hoe het uh, in elkaar zit. Nou, uh, Roy wordt even in het zonnetje gezet. Als organisator. En een uh, aplak. Dank u wel, burgemeester, zegt Roy. Een bedankje krijgt hij nog. Tijd ja, willen wij uh, als, uh, gemeente heel erg. Ja, Roy, het verzal wordt insight. En uh, hij bedankt de burgemeester voor het steunen van buurtfeesten. Heel nodig. gaat de gemeente vooral vragen om weer te helpen. Ik ben heel of je het hoort uh, wat Roy allemaal zegt. Ja, we kunnen maar, het redelijk uh, horen. De burgemeester wordt in het zonnetje gezet in ieder geval. Ik ga weer uh, een beetje naar binnen, want het uh, begint nu in mijn, uh, mijn uh, nek te lopen. Dus we gaan weer even naar binnen. En dan wachten we zo op de burgemeester. Ja, ja. <laughs> ja heel goed uh, Hans, ik begrijp het. Want, uh, ja, zo, daar zijn het, uh, we weer jongens. Ben je er nog, Hans? Zijn jullie er nog? Ja, we zijn er nog, hoor je ja, mij? Ja, jullie zijn er nog hè? Ja, wij nee, zijn, zijn er nog. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, nog hey, één kwaadje dan komt uh, de burgemeester. eraan. Helemaal nemen. gezellig. gezellig. Wat doen we? Doen we nog een stukje muziek? Of, uh... Ja, laten we dat doen.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 To let me in Shattered windows And the sound of drums People couldn't believe What I've become Revolutionary, wait For my head on a silver plate Just a puppet on a We hebben geluisterd naar Coldplay op verzoek van burgemeester Molenburg. <lacht> die hier inmiddels is aangeschoven. Nee, het buurtfeest is geopend. <lacht> hij houdt niet van die muziek, maar dat maakt je er niet uit. Het buurtfeest is geopend. Hij zit hier met een nat pak. Want het regent net even behoorlijk. Want het is een zwaar beroep, hè, het burgemeester zijn. Nee, het is een, het is een fantastisch beroep. Ja? Um, ja, je krijgt af en toe buien op je. Ja. Kop, maar ja, Niet uit. in Nederland wonen zeg ik altijd nee. mee. Ja. Het is, het is, het is hoe belangrijk uh, vind jij, uh, dame, ik mag David zeggen, neem ik aan, uh, hoe belangrijk vind je zo'n buurtfeest voor, voor deze week? Nou, dat, kijk, ik uh, gaf net aan dat uh, uh, we gaan de komende uh, jaren heel veel investeren in, uh, in Nieuw-Noord als het gaat om dat Ja, bijna uiteraan. 24 miljoen hè. Ja. En, um, maar goed, weet je, je kan het zo mooi maken als je wil. Maar het gaat uiteindelijk wel om de mensen zelf die er wonen en die het met elkaar doen. En daarom is zo'n feest ongelooflijk belangrijk voor de saamhorigheid en... Um, Um, ja, dat bromt iets heel erg. Ja, dat er bromt ja, iets. Maar nou, het is buiten uh, okay. Nee, voor de saamhorigheid en, en, en, en ja, ook gewoon echt de verbinding in de wijk. En, uh, nou, vorig jaar was ik hier ook aan het einde van de middag. Toen was het gewoon echt berengezellig. Allemaal ja. buurbewoners die gewoon met elkaar lekker wat stonden te drinken. Dus um, ja, het is, het is echt gewoon voor een wijk als Nieuw-Noord, waar toch nog een hele grote diversiteit aan mensen woont, heel belangrijk dat dit er is. Ja. Het grootste gedeelte van de Zandvoortse bewoners wonen hier? Hè? Het is echt een. Ja, dat, weet je, het raar is, ik moet het altijd aan mensen uitleggen: dat, dat, dat Nieuw-Noord een, een groot onderdeel is van Zandvoort. Mensen denken bij Zandvoort aan de boulevard, aan het strand. Precies. Maar mensen die hier niet vandaan komen, hebben geen idee dat er gewoon ja, zo'n groot stuk Zandvoort is wat eigenlijk competitief is. Ja, ja, dat klopt. Ja. ja, want volgens mij is Zandvoort Noord met 1800 inwoners en met Zandvoort Oud-Noord erbij is er 3000 zelfs, ja, Dat is wel een grote wijk. Heel he? Ja, een dus... grote wijk. Uh, nou, was er een um, um, uh, inwonerspeiling? Ja, 2023 dat is eigenlijk net bekend geworden. Eén uh, op de drie uh, in Stalvoor Noord uh, vindt dat de buurt is achteruit gegaan. Ja, dat, dat is precies de reden. Dat waarom, zegt wel iets ja, dat is precies de reden waarom we natuurlijk ook gewoon de komende jaren enorm gaan, uh, gaan investeren. Uh, met name om he, wat je natuurlijk ziet. Het is op zich, het is een mooie wijk, maar het kan een stuk groener. Uh, er kunnen echt verbeteringen, bijvoorbeeld in, in de speelvoorzieningen ja. voor kinderen. Um, wat je ziet is dat als het heel hard regent er natuurlijk ook veel wateroverlast is. Nou dat gaan we ook tegen met uh, bijvoorbeeld, met, met ja, dat heet dan Wadi's. Nou dat ik zijn, weet niet of ze nou hier echt wateroverlast hebben, meer in het dorp, ja, hè? Hier. in de lagere ja, delen. Dus um, en, en, um, ja, wat, wat dat betreft, het is niet voor niets dat er gewoon veel ja, meer geïnvesteerd ja, wordt. Ja, maar maar, maar. Wat, wat natuurlijk wel, he, wat ik wil wel zeggen, het gaat niet alleen omdat je daar een hoop geld aan uitgeeft. Maar het gaat er ook gewoon om hoe, om hoe mensen met elkaar omgaan. En wat dat betreft. Euh, ja, zie ik daar gewoon dat er hele mooie voorbeelden van zijn. Maar ja, ik denk ook als ik, als ik bijvoorbeeld zie hoe uh, makkelijk bijvoorbeeld mensen uh, rotzooi in de openbare ruimte uh, uh, achterlaten. Ja, ja, ja. Dan, ja, dan is het niet, uh, ja, niet alleen maar het, het, het, het, het mooi maken. en uh, ja, zorgen dat het verbetert. maar ook hoe houden we het mooi. Ja, ja. maar uit die inwonerspeiling blijkt ook. dat drie op de vier. Uh, uh, die zeggen van. We gaan goed met elkaar om. Dat is wel, wel hoop, opgevend dan, hè? Ja, dat klopt. Denk ik, want ja, ja. Uh, nou, dat betekent dat één op, op de vier dan het niet zo ervaart, zeg maar. Nee, maar goed, dat is natuurlijk, kijk, wat dat betreft, als je in een wijk met zo'n diversiteit aan mensen uh, rondloopt en uh, ja, mensen wonen natuurlijk dicht bij elkaar. Ja. Ze er natuurlijk vastste, Flets, kunnen, ja. weet, Zeker flats kunnen, kunnen snel uh, situaties ontstaan. Ja. Mensen gaan elkaar erger. Ik weet dat het erger ook wel eens aan mijn buren. Uh, nou ja. ja, wat dat betreft, dat, dat, dat, hoort er, dat hoort er ook gewoon bij uh, Volk, uh, uit, als je in zo'n dichtbevolkt stuk gaat. Dat is waar. Ja. Uh, ja. Nou, nou uh, is al sinds, ik denk anderhalf jaar, is er de Oekraïne-opvang ook in Noord? Um, die blijven tot na de zomer is de bedoeling. Het ja, is gezegd, maar de, misschien de, langer hoor, dat weet ik niet. Maar, uh... nee, in principe, kijk, het, het terrein is bedoeld dat daar straks... Door ja, de, de, de, oh, heel veel woningen bij ja, komen en we, en we, toen, toen we met spoed voor Oekraïners ruimte moesten zoeken, toen, ja. uh, hadden we het geluk dat dat daar kon kon ook heel snel gerealiseerd worden dankzij het Rode Kruis die daar ook echt ja. met enorm veel inzet uh, heel snel die boeren uit de grond hebben gestampt. Uh -huh. Nou dat is, uh, de afspraak was voor twee jaar, dat zou deze zomer dan aflopen. Maar omdat Pre nog meer tijd nodig heeft met de voorbereidingen is gezegd we verlengen het nog een jaar. Ja. Dat is aan de ene kant mooi en aan de andere kant zie je dat uh, ja, de mensen die daar wonen natuurlijk eigenlijk veel liever nu al weer thuis geweest waren. Die ja. oorlog duurt veel langer dan we met de dus we zijn nu wel aan, aan het nadenken, we weten één ding zeker dat die opvang gaat daar een keer sluiten. Nou, daar wonen 100, 120 mensen. Huh. Um, en we zijn nu al heel hard aan het nadenken van hoe moeten we straks een oplossing vinden doen? om um, ja, die mensen ook weer een thuis te geven. Nou, dat is uh, uh, best ingewikkeld. Met, maar, uh, maar kun je iets zeggen in welke richting jullie dan denken? Nou, we zijn nu echt met, met, met locatiestudies bezig en aan het kijken van waar kan dat. Maar, ja, je ziet het zelf, Zandvoort is natuurlijk helemaal volgebouwd. Eh, we zitten midden in een, in een, een, een natuur 2000 omgeving. Eh, dus dat is een hele ongave. Heeft het er iets mee te maken dat jullie niet verder willen gaan om uh, locaties te zoeken voor uh, asielzoekers? Nee, dat, uh, dat staat, staat er helemaal los, staat staat los van. Los van. Nou, dat was afgelopen dinsdag een heikel punt hè, in de, in de gemeenteraadsvergadering. Ja. Vooral de oppositie die was er fel op tegen. Uh, hoe kijk je dan op terug op die vergadering? Nou het was een stevige vergadering En uh, kijk ik, ik ben altijd van de categorie uh, Ja politiek is niet voor bange mensen Dus je mag gewoon op het moment dat je In de politiek zit mag je je uiten uh, Je mag zo zijn Je mag zijn op elkaar Als je maar uh, uh, in de vergadering netjes met elkaar omgaat Nou dat, dat gebeurde wel dat toch gebeurde. Ja. Ja. Je, uh, je ziet wel eens gemeenteraden Waar dat anders is Je ziet ook gemeenteraden in de buurt Waar dan ineens de halve raad uh, ja. uh, uh, naar buiten loopt Dat gebeurde niet bij ons Um, maar ja, een dergelijk onderwerp... Uh, ...wat mensen zo aan het hart gaat... ...en waar mensen ook echt wezenlijk verschillen van mening... Hm. ...ja, daar mag het stevig over, over. Ja, zeker. Maar goed, ja, uh, uh, jullie besluit van het college... Dan, eh, ...om daar uh, niet mee verder te gaan... ...naar het zoeken naar uh, een locatie... ...dat heeft in Haarlem ook tot... Uh, uh, nou, de kritiek geleid. Uh, ik burgemeester en, en, en, die en, heeft en, en, gezegd van... Uh, uh, uh, ja, ze schrijven een probleem naar andere gemeenten. Uh, Sydney Visser van de Partij van de Arbeid, uh, gewoon asociaal, dat is allemaal gezegd. In de... Ja, dat klopt. En uh, laat ik zo zeggen, ik vind dat uh, um, ja, nou, niet, niet heel chic zoals dat nee. vanuit Haarlem gaat. Hè? We zijn toch gewoon buurgemeenten, we uh -huh. werken nou samen met ja. elkaar. Um, ik wil even één ding corrigeren, we hebben niet gezegd we stoppen ermee, we hebben gezegd we temporiseren. Omdat er gewoon ongelooflijk veel onduidelijkheid is ja. wat ze nou in Den Haag willen. Het is natuurlijk heel raar, je voert een wet in. Vervolgens komt er een nieuw kabinet en het eerste wat ze dan zeggen is, we gaan. Die wet niet meer, gaat niet door. Euh, door. Ja, ja dan, dan kun je ons moeilijk kwalijk nemen dat wij zeggen van ja, maar vrienden, euh, laten we even kijken wat dit betekent. Um, ja, en, natuurlijk, natuurlijk, of... en natuurlijk, in de regio werken we met elkaar samen. Uh, dus dat daarbij andere gemeenten, maar we zijn niet de enige in, in, in Zuid-Kennemerland waar die discussie speelt. Uh, ja, gemeenten zitten er ook verschillend in. Ja, maar goed, het is natuurlijk wel zo. En daar hebben die, die de oppositiepartijen wel gelijk. En die wet is op dit moment, die staat op dit moment. Hè, dan moeten we gewoon... Uh... En het kan zijn dat die in het eind van het jaar niet meer bestaat. En dat, dat maakt het juist een beetje ja. lastig. Hè? Ja, dat, dat, dat is precies wat wij ook richting Den Haag zeggen. Van ja, geef ons gewoon duidelijkheid. Ja. Maar dit is natuurlijk gerommel in de marge. Of niet in de marge, maar gerommel. Op het moment dat je als gemeente zo heen en weer geslingerd wordt. Ja, dat is waar. Ja. Ja, ja, ja. En gemeenten maken daar hun eigen keuze in. En ja. Ja, ik ga daar ook geen andere gemeenten in kritiseren. Nee, dat is ook zo. Nou, Goed, dan sluiten we dit onderwerp af. Uh, uh, we zijn nu op 1 juni. Dat is het begin van de meteorologische zomer. We, we gaan de zomer tegemoet. Tenminste. Ik zou het niet zeggen buiten, maar. Ze zeggen dat af en toe. Misschien een beetje schijnen, Maar uh, uh, uh, hoe, hoe, sta je, hoe sta je tegenover. Uh, hoe, wat jullie gaan doen in de zomer? Ik bedoel, er zijn er wat extra dingen gebeurd hè, met. Camera, toezicht en wat allemaal. Ja. Nee, we, we, hebben, we beginnen al echt al heel vroeg. dat is maanden geleden met het prepareren. De politie heeft een, een heel goed systeem van opschaling deze zomer, dat, uh, we hebben natuurlijk een vrij klein team, kennen maar kussen, niet zo groot, ja. uh, dus dat betekent dat, en, en het weer is onvoorspelbaar, en, ja, ja, politie is mensen zo. hebben ook vakantie, die hebben ook ja. kinderen, die hebben weekenden, weet ik veel wat allemaal, dus de uh, dus politie uh, heeft in ieder geval nu een systeem om daar goed op in te spelen, we gaan weer werken met, uh, de, ja, met, met stewards op de boulevard, ja. Uh, we hebben een politiecontainer die permanent op de boulevard komt te staan. Oh, die, komt te staan ja. die komt daar te staan. Uh, die gaat de politie gebruiken. Bijvoorbeeld op warme dagen is er drie keer per dag overleg met okay. alle partijen. Maar die blijft met de hele zomer, staan, blijft die... hele zomer okay. staan. En het leuke is, dan gaat de politie ook. Um, in de zomer werven om mensen te werven, om bij de politie oh, te komen werven. Ja, dus het is een beetje... De het het, in een het, ja. Het, het, ja. het mes snijdt aan meerdere kanten. Ja. Um, ja, en we gaan daarmee... Kijk, er komen honderdduizend mensen naar Zandvoort, dus er zal ongetwijfeld ja. wel weer de nodige overlast komen. We hebben bijvoorbeeld nu ook veel beter contact met de Dirk van den Broek, waar vorig jaar nieuw bedrijfsleider was. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, die moest ook even wennen dat hij echt ja, in zo'n uh, heel raar... Uh, Speciale winkel eigenlijk. Gebied, ja, in uh, gebied ja. uh, terecht was gekomen. Uh, dus die schuift nu ook aan Dinsdagochtend is altijd het voorbereidend overleg voor de komende week. Daar schrijft nu die bedrijfsleider ook aan. Um, het zit met name heel erg in de onderlinge communicatie. Ook de pachters, die hebben uh, portofoons waarmee ze ja, die recht, ja, de politie ja. kunnen oproepen als er ja. wat is. Dus we zijn goed uh, ge geprepareerd en voorbereid. Oké, okay, we, we hebben vorig jaar ook een keer over gesproken. Toen uh, zei je ook van het is soms lastig om extra agenten hier te krijgen. Daar zijn ook betere afspraken over gemaakt. Ja, nou, de politie heeft, heeft in ieder geval in de opschaling echt, uh, nu ook intern hele goede afspraken daarover. En uh, kijk, wat dat, je kan, uh, je, ik wil ook niet dat, dat het hier een soort politie staat. Nee, is. dat moeten we ook niet hebben natuurlijk. Uh, als het nodig is, moeten ze er snel zijn. Yeah, yeah. Um, en um, ja, wat ik bijvoorbeeld ook altijd mooi vind om te zien... is dat de politie dan op van die dagen... dat, dat kan niet als het echt super warm is... maar dat ze dan met de paarden hier zijn. Ja, dat ja. maakt ook ja. wel weer indruk. Ja. Dus, ja. uh, en ik was toevallig even... In Frankrijk een paar weken geleden. En dan zie je daar ook de politie met die paarden rondlopen. En denk je, zo nou... Ja, ja, dat, dat geeft de, wel ja, behoorlijk, dat ja. Ja. Ja. behoorlijk, ja. ja. Maar uh, zullen we het meemaken nog? 32 graden van de zomer? Ja, ik, uh, ik zeg ik ervan wel, Ik durf niks te voorspellen. Maar je zeg je wel, wel? de, de, de drummend die hier buiten loopt... Ja, geeft wel een die die die zomers gevoel. Ze staan nu in mijn nek, geloof ik, te spelen. Maar je ziet het wel zitten, de zomer. Ja, goed, ik hoop... Er kwam een, een oud klasgenoot van mij die een strandtent heeft. kwam ik tegen van de week bij de Blokker. Ja, en die was knap zagrijnig van het weer. En die zegt, ja, het mag nou wel een beetje ja. uh, ja, het, was nu, ja. het was gewoon in mei gewoon heel nat. En is, ja, ik, ik bedoel, we willen toch gewoon dat het prachtig weer is. En ja. iedereen komt genieten hier. Ja, dat, ja. uh... Maar het is wel heel <laughs> ja. druk in Zandvoort. Maar ik, Op dit ik, moment. ik hoor je nu echt heel zeg maar, slecht. <laughs> <laughs> het is heel druk in Zandvoort. Ja, ja, ja. Ja. We gaan ook een einde aan breien, want we zitten tegen het nieuws van ja, 11 ze uur. Ze komen Ze komen naar binnen. En leuk dat jullie hier uitzenden, mooi. Ja, ja leuk, hè? Ja, dat ja, zie ja. De hele dag in, he? tot uh, 5 mooi. uur. Dus super leuk. Ja, super leuk. we gaan eruit met muziek. I don't wanna find my money in a bag in the back for you. The future's over you. You know that. Turn me into no one blaring out of death radio. Singing on I'm gonna back